11 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Aanvankelijk werd gesproken over tientallen doden. Een man liet zichzelf op in een auto naast een convooi van 75 bussen. Daarbij zouden zo'n 5000 Shaïten van rebellengebied... naar regeringsgebied worden overgebracht. Onder de doden zijn veel vrouwen en kinderen. De aanslag is niet opgeëist.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 In de Amerikaanse stad Berkeley zijn honderden aanhangers en tegenstanders van president Trump met elkaar op de vuist gegaan. Een pro-Trump betoging lokte een tegendemonstratie uit. De politie had grote moeite om de orde te herstellen en zijn zo'n twintig mensen aangehouden.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 In Rome hebben meeuwen vannacht de Nederlandse bloemstukken op het Sint-Pietersplein vernield. Bloemen waren losgerukt en bakjes met bloembollen omgegooid. In Limburg meldt dat vrijwilligers vanochtend veel werk hadden met het fatsoeneren van de bloemenzee. Voordat Paus Franciscus straks om 12 uur zijn jaarlijkse paaszegen Urbi het Orbi uitspreekt. Vele tientallen miljoenen mensen van over de hele wereld volgen dat altijd via de televisie. Het weer het is bewolkt met nu en dan zon. De meeste kans daarop is in het noorden en noordoosten. Lokaal kan er een buitje vallen. En bij een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 11 graden. Morgen, tweede baasdag, ook fris. En ook dan is er kans op een enkele bui. Dit was het NOS Show. DFM, verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Luister naar Dave Brubeck uh, kwartet van hun album Red Hot and Cool. Opgenomen in de jaar, uh, begin jaren zestig in uh, New York. Um, volgende nummer wat ik ga draaien is van een, uh, een, uh, een heel recent, uh, uit 2016. Het is van een, uh, een jongeman van 23 inmiddels, Jacob Collier. Hij begon in 2011 als 17-jarige uh, student. Met het opnemen van muziek. en dat op internet te plaatsen, op YouTube. En hij is daar langzamerhand uitgegroeid tot een sensatie, want hij maakt alle muziek alleen. Hij heeft uh, de nodige assistentie van uh, van elektronica. en um, hij maakt daarin vervolgens compleet alles uh, zelf. U gaat luisteren naar uh, een nummer dat heet. Uh, In My. Uh, sorry, You and I. Het is een nummer van Stevie Wonder. En um, het komt van zijn album In My Room. Jacob Collier. Here we are, on earth together, it's you and I. God has made us fall in love, it's true. Say the love you feel for me do say that you will be by my side. Stay here all Jacob Collier, een internetsensatie die inmiddels al zover is... dat hij ook op Noordje Jazz is uitgenodigd om op te treden. We gaan verder met iets heel anders, namelijk met, uh, met Seraphon. Maar voordat ik uh, met Seraphon verder ga, wil ik nog even vertellen wat ik net hoorde. Wij schijnen nu ook uit te zenden via DAB+. De nieuwe radiostandaard voor digitale radio. Daarmee is het zelfs mogelijk om ons uh, tot in uh, Amsterdam uh, te ontvangen... Op kanaal 5C heb ik begrepen. Dus mocht u al zo'n radio hebben in de auto... probeer het eens um, tot in Amsterdam uh, op kanaal 5C CFM. Sarah um, Zij maakte een album in 1982 dat heet Crazy and Mixed Up. En ik ga een nummer daarvan draaien en dat heet... I Didn't Know What Time It Was. What a lovely time it was How sublime it was too I didn't know, I didn't know What day it was You held my hand warm Like the month of May it was And I'll say it was grand Grand to be alive, to be young To be mad, to be yours alone To see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I didn't know what year it was. Life was no prize. I wanted love, and here it was. Shining out of your eyes, your eyes. And I know what. Seraphon met I Didn't Know What Time It Was. Het volgende nummer is van Frankie Lane en Buck Clayton en His Orchestra. Komt van het album Jazz Spectacular uit 1956. Frankie Lane is een, is een popzanger, was een popzanger... die eigenlijk ook altijd geïnteresseerd was in, in jazz. En hij was bevriend met de trompetspeler Buck Clayton. Ze hebben een album gemaakt, dat heet dus Jazz Spectacular... En ze speelden daarop samen met een aantal grote jazzartiesten... waaronder Sir Charles Thompson, Bud Johnson, trombonist Erbie Green... en op sommige nummers ook de trombonisten J.J. Johnson en K. Winding. U gaat luisteren naar het, uh, ja, het mooie nummer Roses of Picardy. of the silver dew Roses are flowering in Picardy But there's never a rose like you, you, you Roses will die with the summertime Our roads may be far apart But there's one rose that dies not in Picardy It's the rose that I keep in my heart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 Lane en Buck Clayton. Ik ga verder met uh, Artie Shaw. Artie Shaw, een uh, big band leider en een uh, clarinetspeler. klarinetspeler. Hij uh, kreeg op 91 jarige leeftijd in 2001 de vraag van de platenmaatschappij om een zelfportret te maken. En dat is een hele bijzondere vraag, want vaak worden uh, platenmaatschappijen als zij uh, verzamelalbums uitbrengen, dan kiezen ze zelf de nummers uit. In dit geval uh, niet. In dit geval is Artie Shaw zelf uh, gevraagd om uh, selecties te maken. Hij heeft 100 nummers uitgekozen op een uh, box van 5 CD's. En dat zijn zijn hoogtepunten van de jaren dat hij uh, groot is in de big band uh, muziek. Hij was een uh, begnadigd klarinetspeler. Hij. Uh, werd vaak vergeleken met Benny Goodman. Benny Goodman ook een clarinet ook een big-band-leider. En Artie Shaw zegt zelf... Benny was een betere speler, maar ik was een betere uh, muzikus. En waar komt dat in uiting? Uh, Artie Shaw begon zijn band samen te, uh, te stellen... met een klein kwartet, uh, uh, quintet... en bouwde de big-band daarom uit. Daaromheen uit. Dus hij zorgde voor een groot... Goed samengesteld big band orkest. Het mooie aan uh, Artie Show is ook dat als hij dacht dat hij met deze big band er alles uit heeft gehaald... dat hij op een gegeven moment ook zei het is genoeg geweest, ik stop ermee. Nam een jaar of twee jaar pauze en begon eigenlijk weer een hele nieuwe big band op te stellen. En zo uh, heeft hij diverse big bands geleid en hele bijzondere muziek gemaakt... U gaat luisteren naar twee nummers. Uh, dat zijn Softly, As in the Morning Sunrise, and The Man from Mars. Show. Show met um, The Man From Mars. Uit zijn uh, zelfgekozen uh, verzamelportret, zelfportret uit 2001. Met geweldige nummers erop. We hadden het er net over uh, hier in de studio. En Show is uh, misschien in deze tijd nog relatief onbekend. Maar hij was echt de grote man van het, uh, van het big band uh, gebeuren. Ik ga verder met een andere big band. Don Ellis Orchestra. In 1966 traad, traden zij op op het jazzfestival van Monterey. En daar uh, deden ze een nummer. Dat heeft een hele moeilijke titel, maar ik ga het toch proberen. Passa en Fuge. Don Ellis Orchestra. Luister naar Don Ellis Orchestra, live op het Monterey Jazz Festival in 1966. Ik heb vandaag een gast, Jim Meijer, een pianist. En hij heeft ook een aantal nummers uitgekozen. En daar ga ik een nummer van draaien van het Bill Evans Trio. En het is het nummer My Heart Stood Still. Het um, is gespeeld en opgenomen in 1959... Bill Evans Trio, opgenomen in 1959. Met My Heart Stood Stil. Ik ga verder met John Hicks. John Hicks, ook een Amerikaanse jazzpianist. Hij uh, heeft veel in de achtergrond uh, van andere grote artiesten gewerkt. Waaronder Betty Carter en uh, Woody Herman. Hij heeft uh, bij meer dan 300 artiesten meegedaan op albums. Uh, meer op 300 albums meegedaan, moet ik natuurlijk zeggen. En hij heeft 30 album zelf gemaakt, waaronder een geweldige album eh, dat heet East Side Blues. Het komt uh, uit 1988. Ik ga een nummer draaien dat heet Is That So. En u gaat luisteren naar John Hicks op piano, Curtis Lundy op bas en Victor Lewis op drums. Luister naar John Hicks met Is That Zo? So. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. Allereerst wil ik mijn gast Jan Meijer bedanken... voor een bijdrage met een aantal nummers. En het laatste nummer van vandaag... is een nummer van het Francesca Tandoy-trio. We hebben haar afgelopen zondag in de krocht hier in Zandvoort gehoord. En dat was een, een plezierige verrassing. Zij is pianiste... Komt uit Italië, heeft in Nederland gestudeerd en is door uh, uh, Erik Timmermans uh, opnieuw naar Nederland gehaald voor een aantal optredens. En zij speelden daar samen met uh, onder andere Frits Landesbergen, die ook op haar CD uh, te horen is. U gaat luisteren naar Wind Dance van Francesca Tandoi. U luisterde naar Francisca Tandoy. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Graag tot de volgende keer. Tot zover. Het ritme van CFM via de kabel op 104.5.